11 uur. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Pollender, die vanochtend in Colombia vrijkwamen na een ontvoering van een week door de ELN, zijn nu onder politiebegeleiding op weg naar de plaats Cucuta. Dat is nog een paar uur rijden, daar worden ze door de autoriteiten ondervraagd en ook medisch onderzocht, zijn de eindredacteur van hun tv-programma Spoorloos vanochtend op Radio 1. Volgens hem hebben de twee een zware week achter de rug, maar zijn ze goed behandeld en mentaal niet geknapt. Een vrijlating volgde vanochtend na dagen van tegenstrijdige berichten. Gisteravond nog werd gemeld dat ze vrij waren... maar later trok de ELN dat bericht weer in. Minister Koenders zei op Radio 1 dat hij enorm blij is met de vrijlating. Hij zei dat hij kort telefonisch heeft gesproken met de twee. Volgens Koenders hebben ze het zwaar gehad. Ze hebben heel veel moeten lopen in de jungle... in een gebied waar veel schermutselingen zijn... maar ze zijn goed aanspreekbaar en opgelucht dat het achter de rug is. Wanneer Bolt en Vollender naar Nederland komen is nog niet bekend. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft vanochtend in Amsterdam... een overvaller uit een koffieshop gehaald. De man was binnengekomen met een wapen en bedreigde de medewerkers. Niemand raakte gewond. Volgens de politie kon het personeel na de dreigementen naar buiten lopen. De overvaller bleef zitten en werd even later... door het arrestatieteam zonder problemen aangehouden. De Nationale Ombudsman wil dat de overheid structureel... meer geld uittrekt voor centra waar veteranen samenkomen. Deze huizen dreigen te verdwijnen... als ze afhankelijk blijven van eenmalige subsidies en giften... Maar ze zijn belangrijk om elkaar te ontmoeten en te steunen, zeggen de veteranen. Vandaag wordt in Den Haag de Nationale Veteranendag gevierd. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt van noord naar zuid. Maar er is ook wat zon vandaag. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen droger en meer zon, dan wel iets frisser. En ook maandag nog af en toe zon. Maar vanaf dinsdag wordt het een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Evan de Hart van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Go. Ja, en we zijn aangeland in de tweede uur. geachte Achterluisteraars. Van, een, een, het programma Goedemorgen, een, Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort ja. En uh, een interessant uur. We gaan uh, eerst nu praten met... Dus ingelast, hè? ingelast ja, in, ingelast. Uh, ingelast spoed. Ja. Uh, ja. <laughs> Leo Miesbeek en uh, Martine Joustra zitten tegenover me. Want er wordt gefietst. Uh, eerst is het college gaan fietsen. Het is een fiets. Die hebben de routes uh, ja, route gekend. Precies. Ja. Ja, goede plekken doorgegeven. En uh, ja, nu de fietsvierdagen. En dat begint de aanstaande dinsdag, geloof ik. Ja, Vertel dat klopt. er wat over. Nou ja, dinsdag starten we met de 15e keer uh, fietsvierdagen in Zandvoort. Dinsdag, omgeving, woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, het, het zijn routes van 15 tot 17 kilometer. En daar is in Zandvoort net even te klein voor. Dus uh, we gaan erop uit. Een uh, gewone fiets. Of een uh, gewone fiets. En een e-bike. Ik mag ook, oké, okay. maar geen brommers, snorfietsen en nee, dat nee, soort dingen. Nee, nee, nee. Gewoon echt met de benen wagen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En kinderfietsjes. Tuurlijk, ja hoor. Maar die kleine kinderen moeten natuurlijk wel onder begeleiding, hè? Want we kunnen de allerkleinste niet uh, loslaten, want er zijn in tegenstelling tot de wandelvrije geen uh, verkeersregelaars, dus iedereen moet op zijn eigen veiligheid letten. Tot, een, tot, tot en met tien jaar moet je minimaal onder begeleiding. Vinden, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat is. Uh... En, en waar vertrekt? Van welke plek is het vertrek? Nou, een Rode Kruisgebouw. Nicolaas Beeslaan in Zandvoort. Ja. Dat is een prachtige locatie waarbij er goed uh, parkeergelegenheid is voor al die fietsen. En uh, vandaar zit je ook centraal. Kan je alle kanten op? Naar Noord, naar Zuid. Uh. Kan je iets over de routes vertellen? Ja, dat is uh, de, onze routemeester, dat is Leo. routemeester. Die en weet je bent die, ook wel ijsmeester. Ijsmeester, Route <laughs> daarom, dus, nou, <laughs> daarom. Die heeft er echt verstand van. Vertel <laughs> <laughs> nou, we, we hebben eigenlijk weer leuke, leuke routes door Zandvoort heen, maar ook juist om Zandvoort heen. Ja. Uh -huh. Richting Heepsteden. Zeker richting Haarlem uh, of uh, richting Prasja. Daar uh, hebben we oh, ontzettend ja. mooie vogelmieren, meer, waar we, uh, oh, leek, ja. we er omheen gaan. Veilige routes? Veil altijd veilig. Niet over okay. onbewaakte overgangen van spoor? Die hebben we hier niet, Pieter. Oké. Okay. Okay. Die, die hebben we wel in Heemstijl, maar die zijn afgesloten. Ja. <laughs> fietsen jullie hem al van tevoren, hè? de route? Ja, uh, zelf? We, we fietsen doen zelf jullie hem door tegenwoordig. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, we hebben ja. al, we eigenlijk nog wel gedaan. Maar ja. tegenwoordig is het dan makkelijker om uh, via internet een mooie route uit te zetten. En dan om dan oh, even ja. na te fietsen. Dat is, uh, ja. Ja. Kijk, je Dat hebt tegenwoordig prachtig ja. mooi programma's Waar je uh, gewoon precies de kilometers kan uitzetten. En, uh, ja. Ja. en we hebben dit jaar weer een mooie, mooie gelegenheid om uh, over camping de Lakers te fietsen. Dat was vorig oh. jaar voor het eerst. En die uh, bieden we een medewerking daar weer in, in aan. Hè. Dus, uh, nee, onderweg weer limonade. en uh, Ja, die bekende posten. Zou we altijd uh, ja. bediend door onze vrijwilligers. En het is dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja. Vier dagen echt. Hoe, ja, de vier ja. dagen. Hoe, ja. laat, hoe laat begint het zoiets? Hoe laat moet je starten? Nou, elke avond kan er vanaf half zeven gestart worden. Half zeven? Ja, tot niet eerder. Nee, nee, nee. Ja, je kan er eerder zijn, dan sta je iets eerder in de rij. Maar uh, half zeven pas uh, wordt er gestart. Ja. Tot, uh, to, ze tot zeven uur. Dus er is een half uur startgelegenheid. Uh, want de routes zijn 15 tot 17 kilometer. Nou, ja, dus ruim een uur fietsen. Ja. Maar dan hebben we ook iedereen weer gewoon uh, op tijd binnen. Ja. Ja. Mooi. Wat zijn de ja. kosten? De kaartjes kosten 8 euro. En die zijn uh, uh, al verkrijgbaar bij Bruna. Uh, en in de avonduren ook bij Ank Thuis en bij uh, Renaldo de Jong. En uh, die woont uh, in de Helmerstraat 48, maar pas s'avonds liever. Dus overdag gewoon lekker naar Bruna gaan. Ja. En, en bij de start zijn natuurlijk ook nog kaarten te krijgen. Kost, wat kost, uh, de kaarten kosten 8 euro. 8 euro. En dat is vier avonden fietsen. Uh, daar zitten ook uh, twee loodjes bij. voor 4 dagen? Ja. Ja. Inclusief elke avond limonade en een versnapering en alles erop en eraan. Ja. En de medaille, hè? Denk ik. En de medaille, absoluut. En ik heb begrepen dat er ook nog een fiets in de loterij zit. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel traditie he, bij ons. Ja. <laughs> en die fiets wordt uh, te hebben gesteld door Versteeg en door de Vierdaagse. Okay. Uh, en die loodjes, ja, dat zijn gewoon twee loodjes voor een euro. En elke deelnemer krijgt vast een, een loodje erbij. Oh, leuk. Ja. En uh, in tegenstelling tot vorig jaar worden de loten alleen maar verkocht onder de deelnemers. Dus ja, de fiets is gegarandeerd. Uh, Vrijdag wordt er uh, gelood, als iedereen binnen is grote loterij en dan, nou, hartstikke leuk. Gaat het allemaal met een nieuwe fiets? Fietsen jullie zelf ook mee? Ja, dat kan niet, hè. We kunnen niet en fietsen en de organisatie doen. We hebben wel een bezem fietsen, Iemand die als laatste fietser... Ja, ik hoor van onze burgemeester dat hij een aflopende ketting heeft en een lekker band en dergelijke. Oh, maar dat is wat anders, want daar hebben we een service voor. Ja, vertel. We rijdt een nee We hebben Versteeg en die rijdt Elke avond met, uh, met een enkele reservefiets in de auto, rijdt hij langs de routes, is bereikbaar via z'n telefoon. En als het uh, te plekke gerepareerd kan worden, doet hij dat meteen. En anders ja. dan krijg je reservefiets, heb je lekker band, krijg je reservefiets, kan je de volgende dag je fiets ophalen bij Versteeg. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat ja. doet hij allemaal, uh, dat is eigenlijk toppie, uh, top of de bil. Het is de e keer dat ik u doe. Ja. Ja, dat klopt. Dus uh, belangstelling. belangstellingen. Uh, kom, kom erop met snallen. Ja. Wij zijn er klaar voor. Ja. Aanstaande dinsdag. Half, half zeven. Vertrek. Kaartje kopen nu bij de Bruna. Acht euro. Ja. En nou. ook de laatste avond is bij het Rode Kruisgebouw. Hè? Okay. Dus Elke op, avond. Niet op het okay. Kerkplein zoals met ja. de wandelvierdagen. Ja. Elke avond bij het Rooie Kruis. Enorm bedankt. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan op de hoogte. Veel nou. succes. Komt goed. En Pieter, Komt nog goed. gefeliciteerd met je verjaardag. Hè? Ja, hoor, ja hoor, dankjewel. Dankjewel. <laughs> daar een oude kerel. Nou. Dank jullie wel. We gaan even naar de muziek. Wat heb je klaarstaan? Gewoon de volgorde. Doe maar goed zo. Wat. Ja. Uh... Albert staat nu te praten dan. Een stukje van Silence is Golden. Ja, je kent het niet, hè, je je niet. Kent het niet nee, maar het is wel mooi. Van de tremolo's. Ja. Maar we zitten toch lekker in de tijd. Ja. Want tegenover ons zit voor het, eh, het kwartaalgesprek, ja, toch de belangrijke man. Het maandgesprek, maandgesprek, he? maandgesprek, dat was van de burgemeester het De kwartaal. directeur ja. van Albert Rechterschot van Pluspunt. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Albert. Er is weer genoeg te doen in Pluspunt. Er is weer helemaal genoeg te doen. Ja, het is een drukke tijd, en, de, maar dat blijft ook zo. De microfoon staat helemaal open voor je. Oké, okay, nou dan ik van wel want het is eigenlijk ook voor twee maanden, want volgende maand zijn we er. In. Oh ja, dat is waar. Dat ja. is niet ja. zo, dus ja. ik... Uh, Even een paar dingen. Komende week, laten we daar maar eens even mee beginnen. Dinsdagmiddag is er een meezingmiddag. Iedereen is welkom om te komen meezingen. Uh, van 2 tot 4 bij Pluspunt. Uh, vooral gouden ouwe en makkelijk mee te zingen, nummers. Uh, Onder leiding van Maaike Koper, die, uh, die uh, regelt het wat er allemaal gezongen gaat worden. Dus, uh, gezellig? Dus, uh, ik heb het ja. al eens eerder meegemaakt. Het is altijd heel erg gezellig. Ja. Mensen vinden het leuk. Ja. Zingen is ook ook gezond. Je kunt op de top blijven zitten. En, en toch is het gezond, want je nou je, je op een bepaalde manier in. dat is het, is, het eind. Het is vooral heel gezellig. Hems en liederen voor uh, 65-plussers, om het zo maar even te zeggen. Ja, ietsje jonger mag ook wel hoor. Oké. Okay. Okay, okay, okay. <laughs> Jij mag ja. ook zingen. Waar de blanke top de duinen en dergelijke? Ja, ik, dat, dat heb ik niet gezien. Ik weet niet wat Maaike in petto ja, okay. heeft, maar uh, dat zal vast. De Amsterdamse grachten zullen voorbij komen. Oh, ja. en, uh, Tulpen van Amsterdam. Amsterdam, dat soort uh, zaken. En het kleine café aan de haven, oh, dat, ja, dat, ja, dat ja, doet ja. het ook altijd. En dat is dinsdag? Dinsdagmiddag, komende dinsdagmiddag. Van 2 tot 4. Okay, uh, 4. De kosten zijn 2,50, maar dan krijg je daar wel uh, ook koffie voor. Geweldig. Ja. En dan Dan de, de, de, de, ook komende week, maar dan vrijdagmiddag, dat is herstel het samen. Dus dat betekent... Wat is het dan? Herstel het samen heet de activiteit. Okay. En dan kun je met uh, spulletjes komen die, waar niet zo heel veel... Die stuk zijn, maar die niet helemaal in puin liggen, hoor, daar niet van. Maar die nog wel te maken zijn. Dus, dus zijn... computer. Nou, dat hangt er nou maar vanaf wat, je, wat er aan mankeert. Dat, dat weet ik niet. Het <laughs> kan wel, volgens mij. Het, oh, het, okay. het kan wel, maar of dat echt gemaakt wordt, <laughs> is de vraag. Want dan hangt er dan weer vanaf welke diagnose er <laughs> ja. gesteld wordt. Het kan ook zijn van, breng hem maar weg. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld, dan moet je denken aan, aan, aan uh, gaten in kleding, die dan uh, mensen moeite mee hebben, omdat ze te maken of ja soms fietsen worden er wel eens gemaakt, uh, soms worden fietsen gerepareerd waar dan uh, met met iemand die er handig in is die dat dan toch in een heel heel snel even voor elkaar krijgt dus allerlei vrijwilligers die uh, kunnen helpen die helpen mee en als er mensen zijn die dat trouwens willen helpen die denken van nou ik kan wel nou noem maar wat iets technisch of iets niet technisch of met uh, textielwerken of zo kan ik wel en nou kom en kom meer helpen dat is uh, ja, mooi. andere mensen zijn er heel blij mee om uh, als, als dat hersteld is. vrijdag dat is laat tot hoe laat ook weer van 2 tot 4 maar dat is uh, wel gratis dus dat daar hoef je dan niet voor te betalen je krijgt zelfs iets iets mee en als je een, uh, een bijdrage wil leveren dan uh, gaat dat mooi de pot in en dan uh, maar hebben we daar een goede bestemming voor Verder, uh, heb ik de vorige maand ook al gezegd. Er is nog drie weken de tijd om een wens in te leveren bij de wensboom. Ja. En de, het criterium voor die wensen is, uh, het moet passen in het werk wat Pluspen doet. We hebben inmiddels bijna 40 wensen, 8, 38, 39, zoiets. En er zit van alles bij. Dus uh, um, dat betreft dan soms mensen die, uh, waarvan men vindt dat die in het zonnetje moet worden gezet. Maar ook bijvoorbeeld dat er wel eens iets mag gebeuren aan de stoepregels in de, in de straat. De, dus de, het is heel gevarieerd. En soms is het voor ons ook wel heel mooi om te zien... van waar mensen denken van waar pluspunt voor staat. Dus als wij alsmaar verwendagen voor, voor mensen <laughs> worden gevraagd... dat zegt dan ook iets van hoe, hoe mensen dan tegen ons aankijken. Dus uh, het is Leuk. voor ons ook heel leerzaam om, uh, om dat te doen. Even die wensboom, je gaat gewoon naar binnen toe. En pakt dan pakt een kaartje, er staat een houten boom... Ja. Met, met punaises erbij, pennen erbij... en uh, verschrijven op wat je wens is... En je een naam in het telefoon, want dan kunnen we eventueel vragen van wat bedoelt u nu precies? En dat hangen we op. En dan hebben we een zeer deskundige jury waar Gerry Rutte ook in zit. En de burgemeester zit daar ook in. Om, en die zoekt dan aan het, ergens in augustus zoekt dan Maar het zijn niet vijf mensen van ik wil mijn kleinkind in Australië bezoeken. Dat, dat, dat, dat niet, kunnen. maar dat, dat zeggen we heel beleefd, dat we dat niet kunnen regelen. Nee. We vorig jaar hadden we ook een seizoenskaart voor het, voor het circuit. Dat doen we dus ook niet. Nee. Of het winnen de staatslot, leveren wij ook niet. <laughs> ja, of een woning. Of een woning, ja. of woning. of een woning lukt ook niet. Nee. Wat we dan wel kunnen doen nou, is we, we eh, mensen vertellen van hoe ze bijvoorbeeld bij de KEI uh, hun aanvraag in kunnen dienen en wat voor regels daarvoor zijn. Dat kan wel weer. Dus dat uh, zo, op je dat kan, vlak... Uh, je kan toch wel wat doen. Hè? We kunnen bij vaak elke wel mens wat doen. Je toch wel iets... Maar bijvoorbeeld ja. iemand, ik weet nu dat er iemand vroeg die, die zei van nou ik ben uh, bijna negentig, ik wil graag dat men voor mijn negentigste verjaardag dat ik dat mijn tuin gedaan wordt. Nou daar kunnen we geheid wat voor regelen. Dat ja. weet ik uh, zeker dat we ja, dat nee, kunnen regelen. Komen, ja. okay. nou, dat soort dingen wel. Ja. Dat is de wendboom. Dan wat de komende periode ook aan, aan eraan zit te komen, is voor een hele andere categorie. Dat is het kinderkamp. En, laatste week van de vakantie, dat is de week die eindigt op 1 september. Uh, kunnen uh, zo rond de 20 kinderen kunnen mee op kinderkamp. Dat wordt uh, met heel erg kosten kunnen heel laag gehouden worden. 50 euro voor uh, per kind en als dat zelfs een probleem oplevert dan gaan we kijken of we daar iets voor kunnen doen en dat is van maandag tot en met vrijdag in uh, uh, op de paasheuvel, voor de, voor de oude socialisten moet dat uh, een ja. bekend, bekende term ja, zijn, ja, ja. maar ik kan melden, daar merk je nergens meer aan hoor, dat dat er nog aan zit, helemaal nergens aan. maar dat is het dus, en er wordt een aantrekkelijk programma gemaakt en wordt gekeken bijvoorbeeld als het mooi weer is dan wordt er heel veel gezwommen, want er zit vlakbij een klein beertje. Kinderen heb je dan meestal. Nou, zo rond, de, zo rond de 20. Zo rond de twintig En dan, uh, ja, ja, dan wordt ook gefietst. Het ligt uh, in een behoorlijk bosrijke omgeving. Het is heel sportief ook. Het is uh, ook sportief. Ja, en, uh, het ook is ook speciaal bedoeld voor. Uh, ja, laat ik zo maar zeggen, ouders die het eigenlijk niet kunnen betalen, een vakantie. Ja, en dan ja. toch hun kinderen ja, ontspanning gunnen. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja maar daar is er is ook altijd plek nog wel voor waar dat allemaal niet voor geldt. Want het is wel voor iedereen, maar we hebben wel speciaal op eh, ki kinderen of ouders die eraan toe zijn of die dus we, hebben, we gaan bijvoorbeeld met de kerk en met het centrum jeugd en Gezijn nemen we contact op om te horen van hey, hebben jullie geschikte kandidaten en dan ja. benaderen we die ja, ja. maar daarna dat zijn maar het zijn niet alleen maar dat soort kinderen nee, het zijn dus... ook gewoon kinderen ja, ja uh, even eruit even eruit ja. even leuk en uh, want pama hebben bijvoorbeeld druk die hebben uh, dat, dat in zaad, komt in zandvoort in... nog wel eens, wel eens voor ja. in die tijd ja. Ja. Dus, uh, dat komt dan euh, goed uit voor die kinderen. En heb je voldoende sponsors? Want ik weet we hebben, dat we hebben genoeg, Rotary en Lions daar uh, jaarlijks ook kan meedoen. Ja, we hebben van, van allerlei, uh, allerlei sponsors die wat doen. En soms is het ook niet in geld. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook al wel eens uh, uh, levensmiddelen meegekregen. En dat soort uh, zaken. Dus het wordt goed gesponsord. Uh, er zijn heel veel mensen die het een warm hart toe dragen. En dat vinden we heel erg leuk dat dat gebeurt. Dat is... Nou kunnen de luisteraars zijn die dit horen... En die zeggen van, uh, ja, het zal goed uitkomen als mijn kind ja. daar ook mee gaat. Welke ja. leeftijdscategorie is het? Het is de, de, de grofweg, maar het is wel van ze af zes. Dus niet vier, van zes tot twaalf. Zes tot twaalf jaar. Ja, en het, het kost 50 euro per kind. En u kunnen zich opgeven bij ons. De jongerenwerker Rens Wit die regelt dat. Maar als u gewoon het algemene nummer belt, dan schrijven we dat op en dan wordt het 023 574 0330 Nog een keer. 023 574 0330. Ja. Algemeen algemene nummer Algemeen nummer. Ook al hebben we een nieuwe telefooncentrale. Okay. Hij doet het nog steeds. Maar daar <laughs> kunnen ouders in naartoe bellen en zeggen ja. van ik zou graag mijn kind willen opgeven. Ja. En dan wordt er verder contact opgenomen. En dan uh, moeten nog een aantal dingen meer geregeld worden. Over uh, zijn bijzonderheden, over ja. medicijnen. Huisartsen moeten weten. Ja, ja, nou, ga ze maar ja, door. Dat ja. soort dingetjes. Contactpersonen van wie moeten gebeld worden. als een, een, een kind uh, uit de bom valt en een been breekt ja, of zo. Ja. Ik ja, noem maar wat. Ja. Dat, niet dat het ooit gebeurt, maar je moet ja, dat je weten. Moet ja, precies. Je moet dat ja. weten. Goed, dat is het, uh, uh, het kinderkamp. En voor de rest in de zomer hebben we nog een nodige zomeractiviteiten in. Uh, dat zijn er een aantal. Eens even kijken. Ik heb een, een heel lijstje bij. Ja, er wordt een ordner geopend. Ja, ja. <lacht> oh, ja ordner. <lacht> nou goed, ik heb al opgenoemd. Er komt op 4 juli een uh, wandeling. tussen aanhakelijk nou, voor scootmobielers. Um, dat is ja dat is een dinsdagmiddag. En dat staat bij het Zandvoortsmuseum, Museum. Kosten weer 2,50, maar aanmelden is wel noodzakelijk. En dat kan weer bij dat befaamde nummer wat Gerry zo mooi. Uh, ja, we gaan het straks een... nog een keer noemen. Dus wat moet ik me voorstellen? Een scootmobiel. Uh, scootmobiel? Mensen die in een Scootmobiel rijden. En, uh, en, en je zegt wandeltocht? Ja, wandelen tussen aanhalingstekens. Hè? In een karretje. Ja, in ja. een karretje. En ja. uh, dan toch eens een keer door Oud-Zandvoort rijden en ja, uh, is, is, is, ik noem samen een, bekijken. Een sloppiestocht. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. ja. zo zou het je het geschiedenis doen. van Zandvoort. Ja. Dus dat, dat is, en dan hebben we iets wat er erg op lijkt, dat is een week later, op 11 juli, maar dan voor rollators. Dus ja. dat, dat kan dan ook, hè, dat kun je dan ook doen. Dan hebben we uh, op de 20ste juli hebben wij een bingo. Waar? Bij Pluspunt. Oké, okay, hoe laat? Uh, dat is om twee uur, kost het 2,50. Komt, ko daar zit koffie en wat lekkers zit daarbij. Dan we een, gaan we naar, uh, met de bezoekers van ook samen op een dinsdagmiddag 25 juli hoogzomer hopen we een uh, terrasje aan het strand. Doen is dat? gezellig. Dat dus uh, half twee bij ons verzamelen bij pluspunt vervoer wordt uh, geregeld, kosten 3,50, maar is ook weer, aanmelden is wel nodig, want we moeten natuurlijk de goede, ja. de genoeg uh, ja. transportmogelijkheden ja. hebben. Ja. Naar welke standtent ga je? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet dat niet. Oh! oh. <laughs> nou, is... maar Daar heb ik niet, heb ik niet <laughs> Ze zijn allemaal even goed. Ja, maar, ja, da, ja wat, dat is waar. Daar ga ik gewoon vanuit. Dat, ja. dat dat zo is. En elke standtent doet ook wel eens iets leuks uh, voor, uh, voor de inwoners van Zandvoort. Dus. dus dat is gewoon zo. Dan. Op 1 augustus, dat is weer een weekje later, midgetkolven. Hm. Uh, Smiddags om 2 uur. Kost het 2,50. Ja, dat is een centerpark. die maar andere midgetbaan zou ik niet kennen. Zo die is er nog niet, het is, het is ook bij centerpark. Nee, Santa de midgetkolf van de Bodaan. Oh ja, oh, bij de ja, natuurlijk. Ja, die is, ja, Dat is ook een hele ja. mooie. Ja. Dat ja. is ook heel leuk. Ja. Ja. Met al mijn damherten eromheen. Ja. Die staan te kijken. Ja, die, staan nou, te kijken. Die, die, die aanwezigheid daarvan wordt niet gegarandeerd hoor. <lacht> <lacht> ook daarvan is aanmelden nodig. En uh, verzamelen is uh, of bij de receptie van Bordaan Of en, uh, om twee uur. En anders om half twee bij Pluspunt. Maar uh, opgeven is noodzakelijk. Dan gaan we er echt op uit. Op donderdag 10 augustus. En dan wordt er naar de Hillegrom gegaan en naar de Bloem Anamicus pluktuin. Oh, de pluktuin. De pluktuin, leuk. De pluktuin. Ja, leuk. Ja, leuk. Dus ook daar is uh, um, opgave voor nodig. Kosten 3,50. En als je een boeketje wilt plukken, dat kan wel. Maar dat moet je dan zelf wel dan regelen en ook zelf betalen. Dus dat zeggen we er maar tegen bij. Uh, we gaan met auto's daar naartoe. Dus als er liefhebbers zijn die zich melden willen om te vervoeren, graag, graag ook aanmelden. Dan hebben we het laatste in, in deze programma is uh, Je De Boe op uh, 15 augustus. Nou, dat is verzamelen om half twee bij pluspunt kosten 2,50 weer een drankje op het terras van de Shudebou-vereniging. Dat is wat een leuke ons. activiteiten allemaal. Ja, Echt leuk. Ja. ja, het is het, het is ja. aan Thomsonstraat. Ja. ja, achter wat nu gezondheidscentrum is. Ja, ja, precies. Ja. Daar daar is dat. Goed, dat zijn wow. de, nou, de maar de, ja, hoe maar zo'n programma? De luisteraars die, die zeggen nu van ja hallo, dat ging veel te snel. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe komen ze erachter om dit programma nog een keertje rustig door te lezen en zeggen ja daar wil ik naartoe, dat wil ik en dat wil ik. Dus ze hebben een een, een Elke 14 dagen in de Zandvoortse krant. En daar zorgen we ervoor dat dit soort activiteiten daar altijd in vermeld staan. Dus de en de krant gaan, lezen. De krant lezen. En we hebben echt zo'n mooie ladder, heet dat. Zo'n ja, advertentie. Het. En daar staat het elke keer in om dat te doen. En als je denkt van nou, ik heb gehoord dat de shirt de boel is. Maar ik weet niet meer wanneer. Gewoon rustig bellen. En dan wij weten het dan wel. En uw naam wordt gewoon genoteerd. En als je oh, het nog gaat. niet kunt op die datum. nou dan De advertentie en op... lezen in de krant. krant. Ja. Ja. En ook de site he, van Oks ja, Zandvoort. Daar kun je site ook op en uh, op ja. Facebook. We hebben een Facebookpagina. Ja. Dus uh, ja, we proberen om het zoveel mogelijk bekend te maken. Het verbaast me dat jullie zoveel activiteit deze zomer hebben. Want jullie zijn het hele jaar super actief. Ja. En dan denk ik van ja, jullie hebben ook wel eens een een <lacht> vakantie nodig. Nou, dat verdelen we onder elkaar hoor. Om eventjes weer op te laden. Ja. En, uh, dan zie ik zoveel activiteiten in deze zomermaanden. Ja, maar het is juist heel hard nodig. Hè? Want het is een wat, uh, wat, wat, wat moeilijkere tijd. Voor, voor mensen die uh, alleen zijn. En, ja, en, in juist, die warmte. en in die warmte. Ja, ja. En dan is het toch ook wel eens goed om, om gewoon uit te gaan. Dus er is een grote behoefte. Net zoals er ja. ook op zondag behoefte is. om elkaar tegen te komen. Ja. Dus dat zijn niet de normale van 9 tot 5 uh, ja, werk, mooi, werktijden hoor, dat, dat, dat en zo. Dus ik ik heb, dit doen we. Ik heb veel respect. Uh, uh, Dank wel. En we gaan nog proberen om. Om het nog uit te breiden, maar daar heb dat, ik, komt dat, dat, dat komt nog even. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu? Oh, 200. Zo, 200 hebben we er. 200 mensen. Ja. ja, en we kunnen er altijd nog meer bij gebruiken. Want daar heb ik ook nog een. Ik heb ook nog een een, zeg, een vacature. Zeg. Iemand die, die die ervan houdt om koekjes te bakken. Daar op maandagochtend. <lacht> daar zijn we op zoek naar. We hebben op maandagochtend een activiteit dat waar uh, bewoners van het RIBW en van die Unicum samen koekjes bakken. En ja, dat wordt vervolgens... Dat weet ik, ja. Eentje weten, dat is Danny Ambrosie. Die, die ja. staat elke maandagmorgen koekjes ja. te bakken. Maar we hebben nog een vrijwilliger nodig... die meehelpt uh, bij, bij dat geheel. Want daarna wordt er ook uh, de, de, de koffie geschonken... en dan de, de koekjes die dan uh, gebakken, gebakken zijn... Op, op, die worden, de, die worden ja. bij, de, ja. bij de koffie geserveerd. Ja. Dus leuk. bij dat geheel... daar zoeken wij iemand die dat leuk vindt... om dat te doen. Begeleider en dergelijke. Begeleider, uh, vrijwilliger. Ja, en vrijwilliger. Ja, want, want ze moeten eerst zelf boodschappen gaan doen... en dan vervolgens... De... Ja, maar dat, dat, doen de, dat doen de mensen van nu Unicum en het RIBW. Ja. Dat, doen ze, onder, dat ja. doen ze onder elkaar. Ja. Ja. Dus, uh, maar het is dat het allemaal een beetje in goede banen leidt. En als er eens een per ongeluk eens een keer uh, iemand niet komt, die dan toch uh, gedacht is van hé, hey, nou. hoe zit dat nou? Nou, dat, dat daar wat de goede dingen mee gebeuren. Ja. Dat verwachten we van zo'n uh, vrijwilliger: zo uh, dat hij dat gaat doen. Had je nog meer vacatures? Nou, ja, oh, we hebben een heleboel, maar ik, ik zal, oh, <laughs> ik zal het jullie besparen om het allemaal te doen. Uh, het laatste wat ik nog wil melden: is dat is in september de Blauwe Tram. Die komt eraan. Daar uh, er moet nu nog. ...nog gewerkt worden aan de luchtbehandeling, et cetera. Maar in september gaan we beginnen met een behoorlijk groot programma... ...met van alles en nog wat erin. Ook met ontmoeting, ook met koffieochtenden. Eh, ga zo maar door. En als mensen daarvan weten... ...op het ogenblik liggen er in de blauwe tram nu al folders... ...en overzichten van wat er allemaal gaat gebeuren. En ook daar is iedereen van harte welkom om mee te denken. En als men een idee heeft van dit zou wel ja. kunnen... In de wensboom. In de wensboom, oh, dat zou bijvoorbeeld kunnen, of als je zegt van nou, ik wil wel een cursus dit of dat geven, nou meld u zich, dat is leuk om te doen. Die zijn we zijn welkom, Dan gaan we gewoon kijken of we er allemaal in kunnen passen ja. om dat geweldig in. Ja, het is fantastisch. Ja. Groot nee, nee, ik weet het. Ja. Oké, okay, dank u wel en dank voor je komst en de uitleg. Ja. Blijven we doen zo. <racht> Blijven we zeker doen. Ja. Oké. Okay. Open your tears. You're trying vertellen wat we net gehoord hebben, Pieter. Ja, vertel eens. You've lost that, that uh, loving feeling van de Writers Brothers. Ja, ik dacht het al. Ik heb een uh, recensie gelezen. Heerlijke kip voor een zeer acceptabele prijs. Drie weken geleden is dat ja. op het internet gekomen. En er wordt geschreven, we hebben alleen ervaring met afhaal en vullen op basis daarvan beoordeling in service. Waarna wij vermoeden de eigenaresse die was zeer goed, een vriendelijke dame. Bestelling werd uh, snel afgehandeld. De kip en friet en salade als bijgericht smaakten uitzonderlijk goed, zeker gezien de prijs. Ja, dat wordt dan zo eventjes op internet nou, gezet. Ja, ja. Een vriendelijke en de, dame. En die zit nu tegenover ons. Ja, en wie is dat? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is uh, Willemijn. Ja. Ik ben Brabantse. Zoals te ook horen. te horen is, denk ik. Niet te horen? Ik ben geboren in Aalst uh, bij Eindhoven. Oké. Okay. Jij bent een, een kippenrestaurant begonnen? Ik ben een kippenrestaurant begonnen, ja, specialiteit. Hoe uh, kom je kippes? daar zo op? Dat is een goede vraag. Um, de ervaring in de horeca die heb ik in principe gemaakt in, uh, in het buitenland. Vertel. Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit het uh, toerisme. Jarenlang in het toerisme gewerkt. Uh, op luxe cruiseschepen varend over de hele wereld. Dus qua gasvrijheid uh, redelijk wat geleerd. Veel gezien, veel mensen ontmoet van. Uh, maar geen kippen de... op een cruise. Geen kippen, maar wel veel kipgerechten ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik heb in het buitenland gezien en ook uh, de laatste jaren dat uh, ja, kip toch heel erg in trek is. Ja. Uh, zeker in Portugal, uh, waar de kip heel lekker klaargemaakt wordt op de barbecue, op de houtskoolgril. Ja. De kip ligt dan uh, in mandjes en die draait dan rond boven de houtskool. En dat concept uh, hebben wij eigenlijk overgenomen. Het, uh, ze worden heerlijk gaar. Uh, ze worden een beetje krokant. Ze blijven toch heel malt van binnen, wat natuurlijk heel belangrijk is. En wat lekker is, de echte Portugese sausjes erbij. Dus de pittige sausjes voor, uh, voor diegenen diegene die daarvan je houden. Je gaat nu opeens heel snel. Je gaat heel snel. Je, je, je vaart op een kroegschrip je komt overal in de wereld, je ziet van alles en op een gegeven moment denk je weet je wat, ik ga een restaurant beginnen hoe kom je dan op Zandvoort? Um, nou, dat komt um, ik woon al jarenlang in het buitenland in Frankrijk en ik heb daar ook een restaurant gerund oh. um, maar in mijn achter achterhoofd is eigenlijk altijd al al jaren terug de wens geweest om ooit een restaurantje in Nederland te beginnen mm -hmm. ja. na al die jaren in Frankrijk uh, ja, was ik eigenlijk toe om in Nederland uh, of toe had ik zin om in Nederland te gaan beheren in plaats van in, uh, in Frankrijk. Het is natuurlijk ook fijn om weer uh, een in beetje eigen, dichter in de buurt ja, van ja. je familie te zijn ja. in plaats van alleen maar uh, in het buitenland. Dus zodoende zijn wij uh, hier rond gaan kijken. ...aan de kust, want dat is mijn voorkeur... ...aan de kust, ja. lekker aan de zee... ...want ja, dat heeft mij altijd getrokken... ...met ervaren... Ja, ja, ja, ja. ...met de kroenschepen... ...het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht... ...aan de kust, lekker met toeristen... ...veel verschillende nationaliteiten... ...dus een beetje eigenlijk in het kringetje ...waar ik uh, vandaan kom... ...dus zijn we gaan kijken hier aan de kust... Uh, ...in Nederland en... Uh, ja, ...en Zandvoort uh, stond... ...redelijk wat uh, aangeboden... ...dus zodoende zijn we een beetje gaan pioneren de mogelijkheden zijn. En dan kom je in de passage terecht. Dan kom ik in de passage terecht. Ja, ja. Nou zijn er wat, wat gekrakeel rondom die passage in de krant verschenen ten aanzien van de toekomst. Ja, de, de erfpacht loopt de af. De erfpacht. En ja. Daar weet je alles van. Ja. Ja, ja, daar was ik uiteraard van op de hoogte voordat ik de beslissing dan om daar... Ja, maar het voorlopig blijft openen. het tot nog even staan. Zover het nu, uh, ja, wat nu uh, gehoord wordt, uh, is nog niks uh, 100% definitief. Dus uh, we houden goed hoop dat het uh, blijft bestaan. Dan ben je geopend op 27 april. Klopt, ja. En het is dus een aanrader, want... Uh, ik ja, ben er geweest, Jij ja. bent er geweest, Ik ben er geweest, geweest ja. Ik het kan het iedereen gemote. aanraden. Absoluut, absoluut. Uh, uh, ik vroeg je voor de uitzending, ja. het verschil tussen een Veluwse kip en een Barneveldse kip. Ja. Want die heb je, hè? He? Dat klopt. Verschillen. <laughs> ja. Voor mij is een kip een kip, maar dat is fout. Uh, dat is principe. In, die zin, in die zin fout. Dat, uh, wat ze heb jij, Baarveldse zijn... of Velusse kippen? Uh, allebei, ik heb ze beide. Beide? Kijk, ze zijn allebei heel erg lekker. Ja? Alleen de Velusse kip die is wat uh, groter, er zit wat meer uh, vlees aan. Dus hij is een beetje vettig, om het heel uh, simpel te zeggen. En dat is eigenlijk in principe het, uh, het verschil. De Barneveldse die is wat dunner, die gaat ook wat uh, makkelijker in het mandje om rond te draaien. En de, de Velisse, die gaat dus aan het, uh, aan het lange spit. spit ja. En die draait dus, die gaat niet in, het, in de mandjes, want dan wordt hij eigenlijk een beetje, uh, ja... Plat geplet en dat is niet mooi, en dan komt hij niet mooi krokant eruit als hij klaar is. Ja, ja. En dan met name de saus erover, natuurlijk. En dan de saus erover. Kijk, en bij beide is hetzelfde: iedereen krijgt er gewoon frietjes en salade bij. Ja. En de sausjes, die, uh, die kan de gast gewoon zelf uh, Ze eroverheen doen. Ja. Want de ene houdt wel van een pittigje, piri, piri ja. sausje of van een sausje met knoflook. Ja. Of met citroen was er ook of bij. Met citroen was er is er een eentje ja. bij. Ja. Ja. Dus uh, dat kan iedereen gewoon zelf doen, want niet iedereen is ervan gediend om uh, pittig te eten natuurlijk. Maar nou goed, nu ben je daar een, een week of vijf nu bezig. Mm -hmm. <coughs> Langer, zes weken, minimaal. Ja. ja. Um, het is een aanrader, hoor ik van Gerry, om daar naartoe te gaan bij jou. Ja, passage 12. Nee, 32. 32, ja, ik zeg het verkeerd, <laughs> passage 32. Um, de chickens lounge, je ziet het ook op de gevel staan. Je komt, als je het station uitloopt, loop je er gewoon tegenaan. Ja. Het is een ja, prima het. plek eigenlijk. Hè? Het is een aanlocatie. Ja, wat, wat dat betreft hè, de wel, mensen ja. die uit het uh, trein komen. Dus ja. als ze maar een beetje naar links kijken... zien ze ons restaurant. Dus ook gewoon voor s ochtends... Uh, voor een lekker kopje koffie met een stukje gebak... zijn we er. Ja. Smiddags uh, lunch met uh, diverse broodjes. Uh, uiteraard broodje kip. Een gezond broodje. Uh, een broodje kipsnitzel. Hebben we. we hebben verschillende salades. Een capaccio. Ja. Dus we zijn een klein beetje... Uh, ook uitgebreid mensen voor vlees, voor die, vlees ja, die vlees voor vlees. Ik ja, ja. dus ja, heb een internetpagina die... bekeken, ja. die zeer indrukwekkend wat er allemaal op staat. Ja. Heel actueel. is een mooie actueel. kaart hoor. ja, ja. is een leuke ja, ja. kaart. Ja. ja, en wat u zegt, ook een stukje rood vlees voor diegenen ja, die, die geen toch, uh... kip uh, lusten ja. of op dat moment ja. geen trek uh, in ja. kip hebben. Ja. Hebben we ja. ook nog een alternatief, want anders zou het uh, ja, misschien een, een beetje te beperkt zijn. En je kan het ook nog afhalen. Ook afhalen, absoluut. Je kunt gewoon uh, of bellen en vragen: uh, ja, wanneer het mogelijk is. Dus in principe natuurlijk altijd binnen 10 minuten, binnen een kwartier, binnen, binnen een half uur. Je kunt ook gewoon langskomen en zeggen: Ik wil een kippetje en dan uh, maken we het kippetje klaar en dan kunnen we het meenemen. Ik vind het echt brabant, hè? Kippetje. Een kippetje ja, het is. Ja, ik, vind, ik vind kip zo. Mij een ja. kip is een kip maar, en niet een kippetje. Ja, een kippetje. Nou heb je een, een grote kip staan achter, het, uh, achter je restaurant? Ja, klopt, ja. Waarom zet je die niet naar voren? Omdat daar geen Plaats voor is. is. er geen plaats voor? Nee, nee. Oh, Dat is het punt. Want dat voeg ik mij af. Het is hartstikke leuk. Die ja. Nee, maar van aan de achterkant, kijk, waarom ook aan de achterkant? Ja, de mensen mensen die van het strand ja, komen, zien dat waar, uh, dan ja. is het ja. toch een beetje een, uh, een eye-catcher. Ja. Ja. Dan zien ja. ze, hé, hey, een kip en dan komen ze kijken ja. misschien. Dan zien ze meteen buiten de kaart staan. Ja, klopt. En, ja. Maar helaas is de kip al kapot. Kapot? Ja, de, nee. Nou, is nou, nee, niet, niet ik. Uh, ja, de vakantiegangers. Er uh, waren een paar Ieren en die vonden het leuk okay. om er uh, op te gaan zitten met. Uh, Drank in de hand en uh, hij ligt nu op zijn knieën, hand. de kip. Ja. Op zijn knieën? Ja. Ach. Jammer, maar ja. Maar ik vind dat altijd ja. ja. ja. kinderachtig. Ja. Dus hij staat nog wel ja. uh, achter maar, het restaurant, maar het, uh, hij ligt nu een beetje met zijn neusje op de grond. Maar het is een absolute aanrader. Het niet? is echt een aanrader. Ik heb het gegeten. Zandvoort. Ja. Ja. ja, ik zou tegen en, iedereen zeggen: kom het een keer proberen. Ja, ja absoluut. Want wij, wij kennen helemaal geen kippenrestaurant in Zandvoort, toch, Pieter? Ik zou het je niet Zo. kunnen zeggen. Ook vroeger niet, hè? Nee. Nee. Ik bedoel alleen maar kip. Niet alleen kippen, nee. En dan nog de keuze tussen een Ja, en een barnevelse. Ja, ik vind dat heel bijzonder hoor. En wat we ook hebben, wat misschien lekker is voor sommigen. Gewoon lekker een kipsatheetje. Kipsatheetje, dat is ook altijd goed. Ja, Dat is gewoon aan de spies, maar dat wordt ook op de grill klaargemaakt. Ja, die gegrild is echt heel erg bijzonder. Ik krijg alweer honger. Ik krijg honger, nou ja. heel goed. En ik weet je nu te vinden. Prima. Ga naar de passage toe en kijk naar de gevel, en dan zie je met grote letters op Chicken Lounge. Ja. En daar is het, en daar staat Willemijn. En er wordt dan gezegd: een zeer gastvrije, vriendelijke dame. Ja, ik, vrienden, ho ik, ik hoop internet. het. Ja? Internet zegt dat. Ja? Het dat is, is waar. Ik vind het heel stress. leuk om waar. te doen. Zeker. Nou, Kijk, als het, uh, als het heel druk is, dan heb je af en toe iets minder tijd om gewoon om, om gezellig een praatje te maken. Zijn je alleen eigenlijk daar? Of heb je nog de hulp als het druk nee, is? Nee, ik heb hulp uiteraard. Uh, ja. Een ja. kok die er staat. Ja, die ik staat heb in het begin de vrij de... veel alleen gedaan, maar oh. nu uiteraard ook een kok erbij. Want de ene keer kan het rustig zijn, de andere keer kan het in één keer druk worden. En dan wordt het alleen uh, uiteraard te moeilijk. En als de gasten te lang moeten wachten, wordt is niet de bedoeling. Goed, nee. Nee. En afhalen gaat ook al, uh, is ook al een beetje bekend? Ja, zeker. Okay, ja. Ja. Absoluut, ja. ja. Want je moet ook, adverteer je ook wel in de krant? Ik heb een paar keer geadverteerd. Maar uiteraard heb ik ook een Facebookpagina. Uh, ja. okay. Dat sowieso. Um, en wat misschien voor de luisteraars of een luisteraar. Um, als ik het mag zeggen. Ik ben nog op zoek naar een kok. Oh, ja. Je mag alles vertellen. Ja, ja en Dus uh, diegene, zij of haar, die misschien interesse heeft. Uh, ja. Ik zou zeggen, geef een belletje. Naar de chicken lounge. En wat is het telefoonnummer? Dat is 023-2002-405. Ja. We gaan we nog een keer. 2002 405 Ik ga het herhalen 2002 405 Klopt. Zeg ik het goed? zeker. Bellen als je daar wil koken en een kip wil bereiden. Maar ook om te reserveren of wat dan ook. Tuurlijk. Bel naar Willemijn. En uh, ze heet jullie van harte welkom. Ik wens iedereen eet smakelijk met die uitstekende kip die jij daar aan de mensen voorzet. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Tot ziens. Jij hebt de muziek uitgekozen. Ja. Ik, ik moet je compliment maken. Goeie muziek. Dit was de Moody Blues, hè? Ja. New Horizons, ja. Goed zo, Pieter. Ik het Peter. toch een beetje te leren. <laughs> Aan tafel onze collega Roy van Buringen. Ja, goeiemorgen. goedemorgen, Roy. Roy, wat heb jij met donzen? Ja, ja, die vraag krijg ik regelmatig... omdat er natuurlijk meer in de picture komt te staan. Maar ik heb zelf... heb ik Niks met dansen. Oh! Maar wel de afgelopen drie jaar, want we bestaan nu drie jaar, heb ik het echt heel erg leuk gevonden. En uh, ben ik er alleen maar met tanden in gaan bijten om uh, de dansstudio meer uh, te laten groeien. Maar ja. uh, ben je zelf nu ook actief in dansen? Nee, nee, ik begeleid alleen de boel zakelijk. Ja. Zakelijk, maar ja. Je, je weet het verschil tussen een fox en een Engelse Ros? Nee, maar <laughs> dat geven wij ook niet. Maar, <laughs> maar wel tussen de plié en de tja Het is een beetje uh, balletachtig, hè? Ja, ja, uh, ja, ja ballet. Maar, maar um, we zijn nu drie jaar geleden begonnen met Conny Lodewijk. Ja. Conny is natuurlijk vorig jaar uh, gestopt. Hebben mm Haven -hmm. Havenaar uh, de danslessen overgenomen. En Conny dan de 55-plus dans in de krocht. En... Um, en dat is eigenlijk afgelopen jaar alleen maar uh, leuker geworden. Helaas is Lisa wel dan ziek uh, geweest de afgelopen tijd. En mm -hmm. die, wordt ook van, die wordt ook geopereerd. En uh, na, na, de, na, na de vakantie kunnen we fris en fruitig weer doorgaan. stad maken. Ja. Ja. Maar op een nieuwe locatie heb ik dus. Op een nieuwe locatie, en dat kom ik natuurlijk vandaag vertellen. Uh, ja, we... we we kregen het gevoel dat we met bepaalde lessen moesten groeien um, we hebben op dit moment hebben we pre ballet we hebben uh, de klassiek dat zijn kleine, kleine voor de beginnende uh, gevorderde of uh, nieuw voor de beginnende ja. danseresjes. en dan heb je klassiek ballet dat is dan een stapje verder ja. maar we hebben ook de Sweeties, dus dat waren drie uh, lessen voor de kinderen met ballet um, maar het, we kregen steeds meer het gevoel van ja, er is, we missen nog een stap. Dus voor de, voor de wat oudere kinderen, want het is tot tien jaar. En daarna vonden de kinderen het een beetje van, nou het wordt misschien een uh, beetje uh, ja, te kinderachtig. Of te, in ieder geval wat met kleinere kinderen. We willen graag eens wat oudere kinderen. Wat oudere ja. kinderen, maar dat kon niet. Want we hadden, maar, geen... We hadden geen plek. En um, wat waren daarna de 55 plus dans. Dus we hebben toen... Ja, bedacht van nou, wat gaan we doen nou, eigenlijk was het dan de bedoeling van nou, we gaan uh, gewoon uh, lekker zo door en we kijken wel naar het schipstrand. schip ja. Maar toen kwam pluspunt uh, met de melding: van ja, onze locatie komt vrij. Kijk. Dat is die zaal beneden. Ja, beneden. Ja, de theaterzaal. En ja. ze wisten dat ik daar wel een beetje een oogje op had. En eigenlijk al het begin staan, toen we on-air dance begonnen. Maar dat kon allemaal niet vanwege bepaalde factoren. En toen hebben we ja ben ik meteen eigenlijk in gesprek gegaan van ja dit is mijn plan ik zeg dit zou ik graag willen of dit is nu de huidige situatie met één les meer dus eigenlijk wil ik het contract tekenen op deze factor en toen kwam eigenlijk het verdere balletje rollen met street dance en kinderyoga en um, en een DJ-cursus niet te vergeten. Dus sowieso gaan we On Air Dance and More heten. Want een DJ-cursus heeft wel met dans te maken. Maar het is toch iets anders dan Dus dan more, dus hebben we meer mogelijkheden om voor cursussen te doen. Want ik heb, wel, ik heb wel een droom om alles wat met dat soort e muziekelementen te maken heeft... om te aan te kunnen bieden bij de krocht. Dus we, gaan wel, we zijn nog wel een dansschool. Maar we gaan meer uitstralen, om het zo maar te zeggen. Wat leuk. Ja. Pluspunt. En wanneer begin je daar? Uh, we beginnen in september. De eerste week van september beginnen we met een openingsfeest. Uh, Nog niet meteen de lessen, maar wel iets met een opening. wil ik uh, natuurlijk de burgemeester of een wethouder uitnodigen die de boel gaat openen. Okay. En we willen iets leuks aanbieden voor de kinderen. Maar ook voor, maar ook voor de ouders. En dat het echt gewoon een, een middag of een avond wordt. Dat iedereen welkom is om te kijken wat wij gaan aanbieden. Ja, Leuke als, als, als, als, als ouders dit ja. lezen of horen. En die zeggen dat is iets voor mijn kind. Uh, kunnen ze zich al aanmelden? Ja het kan wel. De website is nog niet voor het nieuwe seizoen aangepast. Maar het kan wel. Je kan naar onair-dance.nl En daar kan gewoon via het contactformulier contact opgenomen worden. En ook al wel hier en daar gevraagd worden van nou, hoe laat is alles? En kan je ook bij Pluspunt eventueel ook uh, uh, aanmelden? Op dit moment nog niet. Nog niet, maar dat zou later dat wel. Dat gaat wel gebeuren. Ja. Ja. Bij Pluspunt komt gewoon het inschrijfformulier klaar te okay. staan en ik ga zorgen dat er een brievenbusje is waar, de, waar mensen alle contact dingetjes voor ons ja. Leuk, in kunnen hoor. stoppen. Ja. ja, Dus ja, het is een spannende tijd. Nou, nou. Uh, aan de ene kant, we bestaan drie jaar en uh, het gaat uh, redelijk goed. En aan de andere kant, gaan we gaan wel een stap nemen die, die eng is, of niet eng, die spannend is. En uh, ja, we hebben er heel veel zin in. Ja. Is het niet te druk voor je allemaal? Eh, <laughs> uh, ja, die vraag krijg ik natuurlijk regelmatig. Maar ik heb zoveel uh, hulp om me heen, waardoor er heel veel mogelijk is. Ja. En uh, wat ik vergeten te vertellen, we hebben ook uh, dan sowieso een nieuwe danslerares aangenomen, mm -hmm. Anita Daanen. Uh, die gaat um, ja, die gaat streetdance geven voor ons en de DJ-cursus. En die gaat ook op de achtergrond zakelijk meelopen. meelopen. Oké, okay. ja. het is voor jou ook een beetje een uh, hulp, ook met al jouw? Ja, ja, ja, ik doe natuurlijk als persoon heel veel. Uh, M maar de afgelopen jaren heb ik wel mensen om me heen kunnen bouwen, waarvan ik denk van nou daar heb ik vertrouwen in ja. en daar gaan we verder mee. Ja, dat is ja. belangrijk. Nee, zeker, zeker ja. weten. Denk je wel aan je gezondheid? Dat ga ik zeker doen en dat doe ik al, dus dat uh, doe ik nu een half jaar of jaar. En uh, niet dat ik het niet altijd niet deed, maar ik heb het altijd heel erg druk gehad en nu weet ik precies van nou dan is dan dan hoe ik ver dat, je kan gaan, hè? hoe ver ik kan gaan ja. Ja. ja. hoor, ik wens belangrijk. je erg veel succes in september. Yes. Super. En uh, hou, ons, hou ons op de hoogte. Dat, Dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel voor de Dankjewel, Is goed. Ja. Uh, we gaan meteen door naar de agenda, ja. Uh, Gerrie. Ja. Al oh, een heleboel. Tot tot september hebben we natuurlijk de art boulevard eh, verschillende ja. makers levende standbeelden. Alleen als en... het mooi weer is, denk ik, hè? Ja ja. ja. ja. En als het te warm is, dan zijn ze niet. Nee. Van tien tot tien uur eh, op de boulevard, eh, ja. zeg maar bij bouwspeelers daar. Ja. ja. Ja. Nou ja. Dan hebben we natuurlijk ja. gisteravond, vandaag en morgen het culinaire zondagvoet. Ja. Leuk. Ja. Dat is. Dat is fantastisch. En als ja. het weer ook nog een beetje meespeelt, dan dus is het goed. Ja. Dan hebben we een kunstmarkt. Maar dat was niet goed. Dat is, dat is op de, op, niet op het gasthuisplein, maar op het badhuisplein natuurlijk. I, juist, hè, want ja, dat kan natuurlijk niet met culinaire uh, zandvoer. Dan zondagmiddag uh, bij je studio Antoni. Ja. In de Oosterparkstraat 44 van 4 tot 6 uur. Een absolute aanrader, gratis toegang. Uh, wel na afloop in de collectebus wat gooien. En uh, de, deze man die heeft uh, altijd uh, artiesten, Ik weet die het, ja. opleid, zang. Ja. ja. Heel leuk en, en dat is geweldig om ja. erbij te zijn amsterprangstraat ja. 44. ja dan de, de 26e morgen of maandag is er dan weer amazing monday bij Ayuma en nu hebben zij restaurant Daalder uit Amsterdam hebben ze te gast leuk. vanaf 8 uur dan natuurlijk dinsdag tot en met vrijdag de fietsvierdaagse vanaf het rode kruisgebouw ja en dan is er op 30 juni weer een markt op het Badhuisplein en dat is dan de Ibiza markt van 2 tot 8 en dan gaan we naar het komend weekend. Dus niet dit weekend, maar komend weekend. De Porsche Racing Days op het circuit. Er gebeurt wat. Uh, ja, en dan 1 juli is er bij de haven van Zandvoort vanaf half acht Let's Party. Een feestavond. En op 2 juli, ja, dan kom je weer Roy tegen. De Jutters Kofferbakmarkt op het Kastrijsplein. En dan van 7 tot 9 juli is... De Zandvoort getransformeerd ja, tot ja. een Britische racefestival. Ja, ja. Met een, uh, een zomermarkt hè, op, het, uh, op de boulevard Vauvage. Ja. Uh, met een Brits thema en dat duurt van 11 tot 9 uur s'avonds. Ik was uh, toevallig gistermiddag bij het Austin Hillie Museum in Vreeland mm -hmm. En die man van het museum die zei, meneer Sinken, wij komen met 30 Austin Hillies naar Zandvoort. Oh, wat leuk. Ja. En we gaan ook racen Prima. Nou, veel plezier. Uh, 8 juli is er ook nog een buurtfeest in Oud-Noord. Dat is ook altijd heel gezellig. En elke eerste maandag ja. van de maand... hebben we de nabestaande groep bij Oxandvoort... van half 2 tot 3 uur. Ja, en dan is er ook elke dinsdag van de maand... om half elf digitaal spreekuur... voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort... ook bij Oxandvoort in de Vlemingstraat 55. En elke vrijdag... Medische Gymnastiek bij het pluspunt aan de Vlemstraat 55, pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. Ja, en we kunnen dit programma kunnen de mensen terugluisteren op donderdag van acht tot tien ochtends. Bij uitzending gemist? Ga naar www.zfmzandvoort.nl, vul datum en tijd in en let op één uur later invullen. We gaan bedanken. De techniek, Jacques Duimmaier. Het ging weer perfect, dankjewel Jacques. Uh, de redactie Gert van Kuik en natuurlijk uh, Geen Rutte. De koffie werd geserveerd met een heel vriendelijk woord van Gert van Kuik. Z zeker. We zijn hem dankbaar daarvoor. <laughs> Wij bedanken Hotel Hoogland. Floris Faber voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Floris, hartstikke bedankt. Ja. Ik wens jou een, heel, ja. ik wens jou een nou, heel, heel fijne zondag toe. Je zit weer hartstikke vol in je ja. hotel. Het is heel Mooi hè? Ja. Ah. En de komende weken zit je ook weer vol. Het is, gewoon. Het is gezellig. Maar het Top. is een goede plek hier. Hotel Hoogland, bedankt. Gerry, Pieter. Visitor, bedankt. Ja, Pieter Jouwstra, dankjewel. En nog, uh, ja. We wensen iedereen een, een weekend. fijn weekend. Een fijn uh, weekend. Laat de zon schijnen. Laat de zon schijnen, ja, zeker. Dankjewel en tot volgende week.